5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. Straks in het NOS Radio 1 Journaal een peiling over het Europa-gevoel in de Europese Unie. Wij peilen het Europa-gevoel van Wim van der Kamp. Nu eerst het NOS Journaal. Jobboot. Boot.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 Het kabinet gaat vijf consulaten in Europa, de Verenigde Staten en Japan sluiten. En grote ambassades worden ingeklompen. Dat zijn enkele maatregelen die minister Timmermans neemt om 100 miljoen euro te bezuinigen. Verder worden ambassades soberder gehuisvest en worden ambassadegebouwen met andere landen gedeeld, zo mogelijk. De behartiging van de economische belangen in landen waar consulaten sluiten wordt ondergebracht bij ambassades in die landen. Timmermans maakte verder bekend dat de hulp voor Nederlanders in het buitenland wordt gemoderniseerd. Er komt één telefoonnummer voor Nederlanders in nood. En paspoort- en visumprocessen worden gedigitaliseerd. Boven een wokrestaurant in Gemert in Brabant zijn meer dan 1500 wietplanten gevonden. De politie heeft vijf mannen en een vrouw van Aziatische afkomst aangehouden. Onder wie de uitbater van het restaurant, de politie. We hadden... Informatie Binnengekregen bij de politie dat er een hennenkwekerij in een restaurant zou zitten. Zijn we daar binnen gaan bleken? Dat in het restaurant zag de keurig uit. Alleen boven het restaurant was een vrij fors hennenkwekerij gemaakt. De kwekerij wordt ontmanteld en het pand is per direct gesloten. Op het ketelmeer wordt gezocht naar een opvarende van een Spakenburgse botter, die rond drie uur vanmiddag overboord is geslagen. Het is onduidelijk of het om een man of een vrouw gaat.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 Het weer droog met af en toe wat zon. Maar vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En ook zondag meer zon en een kleine kans op een bui. Dan de verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staan nu 15 files in Nederland. Totale lengte 60 kilometer. Veel daarvan in Noord-Brabant. Uh, vooral door ongelukken. Niet alleen door de vakantieuitocht. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Staat daarvan 7 kilometer tussen Maastricht Airport. En knoop het Europaplein. Op de A4 Antwerpen richting Bergen-op-Zoom. Tussen Zandvliet en knoop het Markezaad. 3 kilometer door een ongeluk. Op de A58. Op de A16 Antwerpen richting Breda. Is ook een ongeluk gebeurd. Net tussen industrieterrein Hazeldonk. En knoop het Galder. 2 kilometer file. Daar is de rechterrij. Ook dicht. A28, Utrecht richting Zwolle... 7 kilometer tussen Soesterberg en Leusden. Ook wel opvallend. En het ongeluk op de A58, Vlissingen richting Breda... was bij Bergen op Zoom. Een kopstaat aanrijding tussen vier auto's. De weg is weer vrij, maar tussen knoppend Markiezaat en Heerlen... staat nog wel 10 kilometer file. Dan nog een melding van het spoor, want er rijden geen treinen... rond Lelystad. En dat komt door een aanrijding. De vertraging loopt daarop tot meer dan één uur. Op hollandtour.nl kijk je alvast rond bij dat populaire restaurant en die bruisende kroeg. Ga naar hollandtour.nl. Toer schrijf je met OE. Eh? Jo, doe. Nou, wanneer ik beveiliging voor de eerste hulp nodig heb, dan uh, neem ik geen enkel risico. Let ik maar op één ding. Het veiligheidskeurmerk.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 Zeven minuten over vijf is het. Zo meer over een groot onderzoek onder Europeanen naar het Europees gevoel. Het volkslied. Straks Wim van den Kamp erover. Eerst de Amerika, want na Edward Snowden ligt er opnieuw een klokkenluider onder vuur in Amerika. Een gepensioneerde Amerikaanse generaal, daar gaat het om, James Cartwright... Wessel de Jong, onze correspondent in Washington. Uh, Wessel, wat is er met deze generaal aan de hand? Of wat zou daarmee aan de hand zijn? Het is in ieder geval een hele zware zaak. Het is hier uh, vandaag, vanochtend, is het voorpagina nieuws in de Verenigde Staten. Het gaat over het zogeheten Stuxnet. Een, een, een, een computervirus dat is ontwikkeld uh, door, samen door de Amerikaanse en de Israëlische geheime diensten. Nou, Iran, uh, dat weet je, is bezig met het, uh, het verrijken van uranium. Mogelijk om daar een uh, atoombom van te maken. En de Israëli's en de Amerikanen willen dat eigenlijk kosten. Wat het kost, willen ze dat stoppen. En dat zijn ze op een gegeven moment gaan doen... Dus met een computervirus. Nou, dat virus, dat moest. He, dat, dat uranium, dat verrijk je met centrifuges. Die staan hier in Iran, staan die ergens in een, in een diepe grot, in een kelder, in Qom. En de Amerikanen en de Israëli's wilden die kelder binnendringen. Die, die grot binnendringen. Nou, dat wilden ze niet doen met bommen, maar dat dachten ze, dat doen we met een computervirus. Om dus zo die centrifuges te ontregelen. Nou, en dat is ook eigenlijk heel goed gelukt. Dat is een heel succesvol programma geweest. Dat is gestart onder president Bush. Uh, Obama heeft dat programma voortgezet, maar op een gegeven moment is het fout gegaan, dat programma. Dat, uh, dat, uh, dat virus is de wijde wereld ingegaan. En vandaar dat jij en ik het nu ook kennen. En is het het net gaan heten. Nou, een generaal, op een gegeven moment een vier sterren generaal hij was, uh, heeft, uh, heeft dit verhaal eigenlijk bekendgemaakt. Dat de Israëli's en de Amerikanen daar mee bezig waren. Heeft dat uh, gelekt naar de New York Times. Nou, uh, Tenminste, de, de daar minister... wordt hij van verdacht, toch? Of is het daar dan zeker? Daar wordt hij van verdacht. En, en de minister, minister van Justitie, Eric Holder, is uh, vorig jaar is daar een onderzoek naar begonnen. En nu is dus duidelijk geworden, voor het eerst eh, en NBC heeft dat eh, gebracht vandaag, dat er dus daadwerkelijk naar deze generaal onderzoek wordt gedaan. En dat is natuurlijk wel vrij ironisch op zich, hè, want heel Amerika is nu ongeveer bezig om een, een, een kleine 30-jarige hacker te achterhalen. En nu blijkt eigenlijk een, een man bijzonder hoog in de boom blijkt ongeveer hetzelfde te doen. Ja, er zal wel hard gevloekt worden binnen het Witte Huis, denk ik. Al die mensen die uit de school klappen. Um, yeah. die, die generaal, dat is ook echt Iemand die het kan weten... Dat is niet zomaar iemand. Die het, uh, sterker nog, dat is een van de initiatiefnemers ook van het programma geweest. Die, heeft, die is van het, af het eerste allereerste begin is die daar bij betrokken geweest. Nou, als vicevoorzitter van de, van de chefs van Staven uh, had hij ook direct toegang tot het Witte Huis. En maakte er ook eigenlijk deel uit van de, van de inner circle van Obama. En Obama luisterde ook echt naar hem. Nou Dat uitgerekend zo'n man dus gelekt heeft naar de krant is natuurlijk ongelooflijk. En wat misschien nog wel, nog wel opvallender... En, en, en raarder is ook eigenlijk dat op een gegeven moment zijn er tweets en, en mails van Snowden zijn daar achterhaald die daar dus vanaf wist dat dit gelekte en hij was daar echt zwaar verbolgen over dat dat stuksnet dat dat naar buiten werd gebracht, dat dat in de krant belandde. Dus misschien dat dat ook zijn normenpatroon toen heeft uh, vervaagd dat dit verhaal naar buiten kwam. Goed, nou, we, we, we wachten af hè, hoe dat verder gaat met die generaal... of die daar inderdaad voor uh, veroordeeld zal worden. Als we nou nog even naar Snowden kijken... zijn vader heeft vandaag uh, gesproken... en die zegt dat hij wel terug zou willen naar de Verenigde Staten, Snowden. Hoe, hoe zit dat? Die vader, is, die vader is zeer emotioneel bij deze zaak betrokken. En een, een tijdje geleden, een, uh, nou ja, kort geleden, zei hij dat zijn zoon absoluut moest terugkomen. Dat het beter was om hier in de Verenigde Staten te komen. Uh, en en ja, ja, voor, zich voor een rechtbank te verantwoorden dan maar ergens op de vlucht te zijn. Nou, volgens die vader zijn er dan nu onderhandelingen gaande over mogelijk voorwaarden waarop hij die, waarop die zou kunnen terugkeren. Uh, het kan waar zijn, het kan niet waar zijn, maar je moet wel... In je achterhoofd houden dat deze vader natuurlijk als goede vader zeer emotioneel bij deze zaak betrokken is en dus wellicht dus niet objectief is. Dankjewel Wessel de Jong vanuit Washington. Dan Nederlandse ambtenaren, die brave Nederlandse ambtenaren, die krijgen letterlijk minder ruimte. Want minister Blok van Wonen en Rijksdienst die presenteerde vandaag zijn plannen voor een kleinere overheid. 15.000 Rijksambtenaren verliezen hun baan en een derde van de gebouwen gaat dicht. Een bezuinigen is niet het enige doel van minister Blok. Ik wil niet alleen een, een efficiëntere, dus zuiniger Rijksdienst. Ik wil ook gewoon een van de beste overheden in de wereld. Dat zal een hoop mensen misschien nog verbazen... omdat het algemene beeld van de ambtenaar toch een heel ander is. Herkent u dat? Dat beeld wel, maar ik ben nu acht maanden minister. En ik vind echt uit de grond van mijn hart dat ambtenaren in Nederland... Ongelooflijk hard werken en ongelooflijk loyaal zijn. Als de Kamer van mij de volgende ochtend vroeg een brief wil, dan wordt er tot vier uur 's nachts doorgewerkt als dat moet. Omdat mensen zich realiseren: dit is belangrijk werk. Dit is werk voor de gemeenschap, of die in een land dat het, dat het moeilijk heeft. Dus die inzet is enorm. En dat ook, terwijl ze ook nog allemaal weten dat we tegelijkertijd bezig zijn de overheid in te krimpen. Dus je moet ook wel over die clichés durven heen te stappen. Je, je, je moet van de overheid vragen, doe het efficiënt, kijk kritisch naar, naar je taken. Maar moet niet vervallen in clichés over uh, luie ambtenaren, want dat is gewoon onwaar. Nee, daarom, die ambtenaren die doen allemaal wat en toch gaat u voor ze inkrimpen en dan heeft u nu een getal... Het aandeel in de werkgelegenheid in Nederland loopt terug van 3,4 naar 3,0 procent. Ja. Hoeveel ambtenaren raakt u kwijt? Um, het gaat om uh, tussen de 10.000 en 15.000 ambtenaren uh, van de Rijksdienst. Um, en uh, ik, ik schetsde net al een, een aantal dingen die nu op allerlei plaatsen gebeuren. En het is uh, echt zo wanneer ieder ministerie zelf zijn eigen. Uh, kantoorautomatisering doet... of zijn eigen inkoop... of uh, de, de, de grote computercentra... daarvan hadden we er meer dan twintig... dan gaan we terug naar vier. Uh, daarmee kan je echt... zonder dat de kwaliteit van het werk afneemt... Uh, met minder mensen... je werk nou, ook vaak beter doen... want het scheelt ook in de onderlinge communicatie. Ja, nu heeft u door slim na te denken... nog een post gevonden. U wilt zoveel mogelijk op stenen bezuinigen... in plaats van op mensen. Ja. Hoe kan dat? Door de eenvoudige constatering dat heel veel mensen op pad zijn. of inmiddels het nieuwe werken, zoals dat dan zo mooi heet. een deel van de tijd thuiswerken. Dus dat je niet meer één op één dat bureau en die stoel en die pc per medewerker hebt. Het ministerie waar ik werk heeft al die norm van 0,7 stoel per medewerker. Een helemaal flexibele indeling. Dus je kan overal inpluggen. En dat werkt uitstekend. En je komt ook nog eens iemand anders tegen dan die twee kamergenoten uit debiteuren-crediteuren. Dat zei minister Blok in gesprek met verslaggever Michiel Breedveld. Ja, u hoort het al. Wimbledon, de vijfde dag. Mark Brasser, naar wie kijk je? Ik zit te kijken op het centercourt naar een spannende partij. Of tenminste een spannende eerste set tussen Nicolas Almagro en Jerzy Janovic. En het applaus was net voor de Pool Jerzy Janovic. Hij leidt met 7-6 in de tiebreak van de eerste set. Speelde een prachtig dropshot. Almagro die kwam in, sloeg de bal nog wel langs de lijn. Maar Janovic, ja een handige speler. Makkelijke handjes, snelle handjes heeft hij. Daar kan hij heel erg veel mee. Hij sloeg de bal nou, bijna dwars door Almagro heen. En nu mag hij dus zelf serveren bij die stand van 7-6 in de tiebreak om de eerste set te Binnen te halen. Het is nog niet een heel erg enerverende dag op Wimbledon. De partijen zijn allemaal wat later begonnen door de regen. Eén uitslag hebben we wel, terwijl Janovic nu de eerste set binnenhaalt. Tommy Haas. Was nog een wedstrijd uit de tweede ronde. Tommy Haas door makkelijke overwinning op Jimmy Wang. En als we dan naar baan 1 kijken, dan zien we daar David Ferrer. Hij heeft het helemaal niet makkelijk met zijn landgenoot Roberto Bautista Agut. partij die heel erg lang duurt. De eerste partij pas op baan 1. Natuurlijk wel wat later begonnen, maar die partij duurt heel erg lang. Ferrer heeft zojuist in een tiebreak de derde set binnengehaald. Maar ik denk dat Ferrer nog niet uh, klaar is met zijn landgenoot. Ferrer die bij Vlagen heel erg uh, ja, slordig speelt. Ja, eigenlijk van de grote namen, van de echt grote namen, komt alleen Andy Murray vandaag in actie. Hij speelt uh, de derde partij op het Center court na de partij dus tussen Almagro en Janovic. Hij speelt dan uh, tegen uh, Tommy Robredo. Eén Britse is er al door, dat was Laura Robson. Haar eerste partij op het Center court won ze van uh, de Colombiaanse Doeke Marino. Ja, het is een dag nogmaals die niet echt loskomt. Niet echt hele grote namen, niet echt grote verrassingen. Ook nog op uh, Wimbledon. Laten we in ieder geval hopen dat het droog blijft en dat er hier nog een, een tijdje getennist wordt. De verkeersinformatie. Vakanties in het zuiden begonnen. Wat kan je daarvan merken, Erwin de Hart? Nou, Je kan er in ieder geval merken dat er een paar files staan. Die komen dan door een ongeluk. Maar het is dan weer iets drukker dan normaal gesproken. Het is ook drukker uh, in vergelijking met de rest van het land. eigenlijk. Bijvoorbeeld op de A16 Antwerpen richting Breda. Dat is dus het land in. Tussen Meer en Knoop het Galder staat 6 kilometer na een aanrijding. Tussen Industrieterrein Hazeldonk en Knoop het Galder is de rechte rijstrook dicht. Op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom was een, uh, een file door een kop staat. Aanrijding bij Bergen-op-Zoom. Er staat nog 6 kilometer tussen Kloppend Markisaat en Bergen-op-Zoom Zuid. Daarweg is het daar weer vrij. Maar daardoor staat er ook een file op de A4 Antwerpen richting Bergen-op-Zoom. Bij Kloppend Markisaat 3 kilometer. Haha, we gaan nu even iets anders doen. Een quiz over de gezamenlijke Europese cultuur. Wat vinden Europeanen de mooiste film, de beste sporter en het lekkerste eten? Het Instituut in Duitsland heeft een onderzoek gedaan... onder 22.000 Europeanen. Niet representatief zagen wij het toch wel aardig... om de resultaten eens te bespreken met Wim van der Kamp. Goedemiddag, meneer van der Kamp. Goedemiddag, mevrouw. CDA-europarlementariër. U heeft niet vast al stiekem even gekeken naar de resultaten... toen wij u hiervoor vroegen? Nee, ik heb aan uh, uw verslaggever Joost Vullings beloofd... dat ik niet uh, kijk en dat ik niet heb gegoogeld. En ik, ben, uh, ja, ik probeer zo betrouwbaar mogelijk te zijn. Goed dus zo, geen fraude. Dus ik heb... Geen het, fraude. Ik heb we het echt niet gedaan. Nee, dan, want want ja. het lekt toch uit. Als je, als je kijkt, dan, dan, ja. dan versprek je en Nee, dan heb ik... Uh, ik ben wat dat betreft gewoon heel straight. Mooi, u gaat er blanco in. Hier, ja. hier komt dan de eerste vraag. Wat is volgens de Europeanen de belangrijkste politicus van Europa... van vroeger en nu? Van vroeger en nu, oef. Nou, de, van nu. Tenminste eentje, hè? maar het mocht van vroeger en nu zijn. Dus oh, wie zo, staat er op één? Ik 1? hoef er niet twee te doen. Nee, één. Nee, dat Sorry. Kies ik voor Herman van Rompuy. Herman van Rompuy, nee. Hier komt het goede antwoord. Mevrouw, Mevrouw Merkel. Scheitert de euro, dan scheitert Europa. En dat mag niet passeren. Heel goed. En u heeft niet gekeken? Nee, <laughs> Merkel. Nee, ik, ik moet er even aan wennen. Ik, uh, u, u vraagt inderdaad wat de Europeanen de belangrijkste politicus vinden. En ik gaf mijn eigen antwoord. Wat vind Aha. ik de belangrijkste politicus? Ja. Nee, nou, de ik, Europeanen vinden Merkel en ja. dan op twee Churchill en daarna Willy Brandt. Oké. Okay. Nou, ik denk dat Van Rompuy wat dat betreft. Dus, uh, ja te weinig bekend is. Uh, en dat is een van onze problemen. Ja, want dat zou uw keuze zijn. Dan gaan we even naar, um, en denk eraan... Hè, wat de Europeanen vinden ja. de grootste sporter. Wat denkt u? Oef. Um, de grootste sporter in Europa. Mm -hmm. Ja, ik zou zelf Arjan Robben zeggen. Maar uh, even kijken hoor. De grootste sporter in Europa... Nee, ik, uh, ik hou het maar even bij Aljan Robben. Dan komt hier het goede antwoord. Michael Schumacher uit Duitsland, de Formule 1-rijder. Uh, ja. Twee op Federer, Nadal op drie. Federer op 2, Nadal op 3. Okay. Tot zover de Duitse successen. Ik geloof dat er heel wat Duitsers uh, geanqueteerd zijn. Ja. Nu, dat geef ik alvast weg, geen Duits antwoord. Um, welk Europees bouwwerk vinden de ondervraagden het mooist? Welk Europees bouwwerk vinden de ondervraagden het mooist? Ja, ik zou zeggen de Eiffeltoren. Hier komt uw eerste punt. De La Tour Eiffel, 300 meter. Oké, heel goed. Ja. Zeg, en het Europese parlement waar u werkt, waar, waar zou dat op staan, denkt u? Uh, heb u het dan over Straatsburg of over Brussel? Want dat uh, maakt Straatsburg. Nog, maakt nog wel wat uit. Nou, ik denk niet dat wij zo hoog scoren hoor. Uh, zal ik eens zeggen, 11? Nee, op 4. Op vier? Ja. Oh, nou, maar dan zijn er ook heel veel Duitsers en heel veel Fransen Die mee hebben we gedaan. Want dit is een, een vraag die... Uh, het, uh, dat is ook de reden waarom zij ervoor zijn dat we in Straatsburg blijven vergaderen. Dat is vooral een Duitse en Franse wens. Ja. En uh, als je dan met het Europees parlement op vier komt... Ja, dan, dan zijn het geen Serven of <laughs> Nederlanders die ondervraagd zijn. Nee, de, het Colosseum stond op twee. De Acropolis okay. stond op drie. Ja. Uh, dan de belangrijkste Europese wat denkt u? De boekdrukkunst. Zeker, heel goed. En op tien de radio. Dan de belangrijkste bijdrage van Europa voor de rest van de wereld. Ja, daar heb ik een uitgesproken opvatting over. Maar of de mensen dat ook zo zien. En ook weer geschiedenis gerelateerd? Mag alles zijn. Ja, ik, ik zelf vind het, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens uh, het belangrijkst uh, in Straatsburg. Maar ik denk dat het misschien iets trivialers is. Luister maar. Bijna 30% van de kiezers in Utrecht kiest voor de sociaaldemocraten. De VVD wint ook, maar wat minder, 3% erbij. Het is de democratie. Oh, nou, dat is ja. verbazingwekkend. Mooi, hè? Prachtig antwoord. Dan ja. nog even het eten. Welke ja. keuken vinden de ondervraagde het lekkerst in Europa? Nou, die, die, vraag is had, die vraag had Joost een beetje verklapt. Althans, dat die zou komen. Dus daar heb ik op de fiets wel even over nagedacht. Ik denk de Italiaanse. Heel goed, heel goed. Ja. Nee, Tot... dan dat, uh, ja, dat ging, vond je ging eens. zelf ook vandaag. Al zeg ik het zelf. Ja. Uh, geen partij. Tot slot dan, ja. de beste Europese film. Wat zou die zijn? <tus> nou, Mevrouw, ik heb van veel dingen verstand. Maar er zijn een paar dingen in mijn leven die ik niet doe. Dat is wintersporten en uh, naar de bioscoop gaan. Uh, Mens kan niet alles. Ik vind... Uh, ja. Wat denkt u? Oh, wacht even. Ik denk Sissy. Sissy? Ja? Geen punten. Hier komt oh. het goede antwoord. Oké. Okay. Buongiorno, principessa. Mensen. Ah, dit zegt u natuurlijk niks. La Vita e Bella, een film uit 1997 uh, van Benjini uit Italië. Is dat met Sophia Loren? Of? Niet. Uh, nee. nee. Oh nee, nee, nee, nee volgens mij de niet. Regisseur, zegt, regisseur zegt van niet. Dus, nee, uh, nee, zeker. Ja. Nee, Goed. maar film, daar wist ik dat Nee, ik dat geeft dat niks. Nooit u heeft redden. volgens mij drie punten. Uh, gaat uw Europees hart sneller kloppen van zo'n onderzoek tot ja, slot? Absoluut. Nee, kijk, wij, weet u wat zo jammer is van Europa? We praten met name de laatste vier, vijf jaar alleen maar over crisis, uh, bezuinigingen, uh, Griekse mensen in moeilijkheden, bezuinigingen in Nederland op de AWBZ. Terwijl wij leven in het mooiste werelddeel, hè, dat blijkt ook al wel uit die vragen die u uh, stelt. En ja, ik zie het toch ook een beetje als mijn taak op vrijdagmiddag... om een beetje dat positieve beeld van Europa erin te brengen. En niet alleen maar te denken in, in crisis en minder en, en jeugdwerkeloosheid. Nee, het is gewoon een prachtig werelddeel. En laten we er trots op zijn. En zuinig. En dan zou ik zeggen, ga lekker naar de film dit weekend, <laughs> meneer Van der Kamp. Ik ga morgen naar de TT. Oh, ja, ook mooi. <laughs> okay. Past mooi bij u. Dank u wel, meneer Van der Kamp, Was CDA Europarlementaire was me genoeg. Jo, dag. We blijven een beetje in die uh, vakantiesfeer. Uh, we hoorden eerder al van Jeroen de Jager... dat de grote vakantieuittocht voorlopig nog even uitblijft in het uh, zuiden. Uh, Jeroen, bij de grensovergang Hazeldonk... jij ging op, op zoek naar die ene die wel op vakantie gaat. Ja, is gelukt hoor. Gaan we direct naar luisteren. Uh, die zitten hier namelijk te eten in, uh, in een uh, deli shopje. Uh, het is hier inderdaad nog steeds rustig, Lucella. Ik ben gebleven, ik heb het geprobeerd. Uh, we hadden verwacht dat die grote uittocht of een grote, dat er een uittocht zou zijn. Dat mensen echt eieren voor hun geld zouden kiezen. En, uh, en uh, tabé zouden zeggen, uh, Nederland, het is genoeg geweest met dat weer. Uh, zesde maand, zesde koudste maand op rij. Je willen toch niet langer blijven eigenlijk. Ik verlangen naar. En deze mensen ik loop maar eens even hier naar binnen naar die Deli shop. En er zit dan een gezinnetje, man en vrouw die ik eerder heb gesproken. En een kind van vijf. En dan is de vraag natuurlijk waarom vandaag vertrokken? Ja, nee, maar het is hier gewoon niet mooi weer. Dus dan is het in die zin ook echt wel zoiets van nou, hup wegwezen. Eh, dit is de eerste stop hier voor jullie. Onderweg ja. naar eh, hier. Om de kleine nu even hier nog de fles te geven en dan doorrijden de hele nacht. Uh, nee, we gaan overnachten net boven Parijs. Okay. En dan morgen komen we aan, als het goed is. En echt uh, ontvlucht? Ja, enigszins wel. We hebben drie weken vrij en uh, we hebben echt het weer bekeken in Nederland. Maar uh, de vooruitzichten waren niet dusdanig dat je lekker zomer weer had. Dus Je wilde eigenlijk blijven hier? Eerst in eerste je wel, waarom niet? In Nederland is ook een leuk vakantieland, zeker als je een kleintje hebt van, uh, van een paar maandjes. Dan is het prima te doen. Maar we willen ook gewoon lekker weer hebben. En, uh, dus vandaar dat we besloten van nou weet je van rijden gewoon lekker naar uh, een plek waar het wel mooi weer is. Ineens geboekt? Ja. Ja, drie dagen geleden ongeveer. Ja. ik nog makkelijk? Genoeg keus. Voor deze, deze periode wel, ja hoor. Ja, genoeg keus. Absoluut. En heel erg aan toe? Wist te gaan? Nou, ja. Ja, maar ik ben eigenlijk nog maar weer net begonnen met werken. Dus in die zin. Maar ik ben blij dat ik even gewoon uit dat koude weer kan. Ja. Want wat doet dat koude weer uiteindelijk? Ze zegt ik ben blij dat ik eruit kan. Ik hey, ben blij dat je eruit kan omdat het gewoon even, gewoon even goed weer, even vitamine D snuiven. Even... Gaat spelen toch hè, op een gegeven moment? Gaat spelen ja. Ja. ja. Ik heb het ook altijd nodig. Even die zon in mijn botten voelen weer. Even gewoon, even gewoon een week zon op je en dan, dan, dan, dan kun je er weer een half jaar tegenaan. Ja, is het een zware tijd geweest sowieso en ben je toe aan rust? Nou, toe aan rusten. Het is een kind van vijf maanden. Een kind van vijf maanden is dat af en toe wel lekker. ja. Zeker als het de eerste is. Maar wat Suik uh, wat zegt, van, joh, de, even de periode van zonscherm thuis uit, uh, uit hebben staan en op je slippers naar buiten lopen, dat is zo lekker. En dat zit er gewoon niet in. En dat, dat, dat begin je wel te missen. ja. ja. Wat heb je in de Dordogne? Een huisje hebben we geboekt op zo'n uh, ja, zo familiepark-ding. Zwembadje erbij. Slippers aan. Slippers aan. <laughs> ja, precies. Slippers aan. En dan een korte broek en uh, een beetje boekje lezen, wat zwembadje op. Perfect. En wat zijn de hits? Uh, ik heb Dagpunk bij me. Maar dat, is, uh... dat is Frans, hè? Frans, hè? Dat is inderdaad Frans, ja. Ja, precies, ja. Dus uh, daar hebben we hebben geen vakantiebandje. over. En waar verheug jij je op? Uh, een boek lezen. Welk boek? Uh, volgens mij van Henning Mankel heb ik wat uh, mee. Maar ik weet niet wat. De... Geen idee. Wisselheidsgrijp. <laughs> ja. ja. En ik moet nog iets van uh, Simone van de Vlucht uitlezen. Ook misdaad. Ook misdaad, ja. Ik heb uh, lekker commercieel Dan Brown bij me in Venno... het, het zwembadboek voor dit jaar. Dat is de nieuwste. De nieuwste, ja. ja, ja dus uh, ja, die gaan we eens lekker bij het zwembad uitlezen. Okay. Geniet ervan. Dank je wel. Ja, goeie okay. reis, hè? Ja, Dank je wel. Jeroen jagen bij de grensovergang in het zuiden van Nederland. Nog één dag, dan begint de Ronde van Frankrijk op Corsica. Bouke Mollema, de kopman van de Belkin ploeg. Goedemiddag. Goedemiddag. Vanaf Corsica. Wat, uh, wat doe je zoal op deze laatste dag voor de Tour? Nou, op deze dag niet zoveel meer, nee. Uh, gisteren was wel een vrij drukke dag met persconferentie en uh, ploegenvoorstelling. Maar vandaag heb ik eigenlijk uh, vanochtend twee uurtjes gefietst. En uh, de rest van de dag eigenlijk gemasseerd en uh, alleen maar op bed gelegen. En, en dan gefietst ook op het parcours om dat te verkennen? Ja, de eerste 60 kilometer van de rit van morgen, de, die rit die vertrekt hier uh, in de plaats waar wij uh, ja, het hotel hebben. Dus dat, uh, dat hebben we gefietst. Maar het was op zich niet heel uh, niet spannend. vooral nee? Vooral rechtdoor, rechtdoor vlak, dus nee. Want er zijn nogal wat horrorverhalen gekomen vanaf Corsica over de wegen, hoe slecht die zijn. Uh, heb je daar al een indruk van? Ja, zeker, zeker. Ik, uh, ik ben hier ook in eind maart nog geweest in Criterium Internationaal. En daar, uh, daar zijn we ook een keer de bergen gegaan. En dan, dan ja, daar zijn de wegen wel echt, echt een stuk minder. De eerste etappe van, van morgen valt op zich mee. Alleen de, de tweede en derde rit van zondag en maandag... dat is wel echt uh, ja, veel smalle wegen en, en draaien en keren. Dus zeker uh, heel hectisch. En hoe is het met de vermoeidheid na de NK? Nou, die is wel voorbij, hoor. Dat is al ja. uh, dag of vijf geleden. Dus dat is... Uh, dat ja, is, uh, dat is doorstaan en uh, overwonnen? Ja, zeker. zeker. Ja, le leeft het op, op Corsica? Nou, ik moet zeggen, het valt me een beetje tegen ja, hoeveel publiek er is en hoeveel mensen. Kijk, er zijn natuurlijk wel... De Tour is zelf een heel groot circus. Dus er zijn heel veel, heel veel mensen ja, van de organisatie, heel veel pers natuurlijk wel. Maar uh, op zich, qua, qua mensen hier bij, bij het hotel, uh, vind ik het daar tot nu toe heel erg meevallen. Alleen, ik denk ook dat het... Of veel mensen uh, ja, moeilijk is zeg maar, om de reis hier naartoe te maken. Toch, uh, of met de boot of, uh, of dure vliegtickets. Dus ik denk dat het vanaf, uh, vanaf Wies uh, dinsdag een stuk drukker zal zijn. Nou, jullie hebben natuurlijk een vast omlijnd uh, plan voor de Tour. Tenminste, dat stel ik me zo voor. Op welke dag moeten we vooral op jou letten? Wat wordt jouw dag? <laughs> dat is een goede vraag. Ja. Nou ja, Dat is heel lastig te zeggen natuurlijk. Ik hoop uh, elke dag uh, er goed bij te zitten. Nee, dat ik begrijp ik. Nee. ik. Maar, maar welke dag biedt echt kansen? Zo kun je dat denk ik niet zien. Alleen ik denk wel dat er uh, ja, de ritten dat je mij voor het eerst uh, ja, hopelijk echt van voren zal zien. Dat is voor volgend weekend. En uh, ja, daarna natuurlijk gewoon in de berg. Zitten. Kijk, dat is toch mijn terrein en uh, daar wordt het klassement uh, natuurlijk grotendeels nee. gemaakt. En uh, ja, goed, ik, ik hoop me in het klassement uh, ja, mee te kunnen doen uh, om de eerste plekken. Goed, Bauke Mollema, succes. Nog even uitrusten en, uh, en morgen van start daarop Corsica. Dank je wel. Dank je wel. Jo, dag. Dit is Radio 1. Job Boot met het uh, NOS-journaal van half zes. Nelson Mandela is er een stuk beter aan toe dan begin deze week. Dat heeft ex-vrouw Winnie gezegd na een bezoek aan het ziekenhuis. Volgens haar is Mandela vergeleken met een paar dagen geleden enorm vooruit gegaan is nog onduidelijk of president Obama het ziekenhuis zal bezoeken als hij later vandaag in Zuid-Afrika aankomt. Obama zegt dat hij er niet op uit is om een fotomoment aan het ziekbed van Mandela te realiseren. Het kabinet sluit 30% van zijn kantoorgebouwen. Het aantal rijksambtenaren neemt af met 10.000 tot 15.000. Dat heeft minister Blok voor Wonen en Rijksdienst bekendgemaakt. Hij zegt dat hij zoveel mogelijk op stenen wil bezuinigen in plaats van op mensen. Dat betekent wel dat ambtenaren meer moeten gaan reizen... en vaker met elkaar in een gezamenlijk gebouw moeten werken. In Europa, de Verenigde Staten en Japan, gaan vijf consulaten dicht. Ook worden grote ambassades kleiner. Dat zijn enkele maatregelen van minister Timmermans om 100 miljoen euro op de begroting van buitenlandse zaken te bezuinigen. Er komt één telefoonnummer voor Nederlanders in het buitenland in nood. En paspoorten en visa kunnen voortaan digitaal worden aangevraagd. Boven een wokrestaurant in Gemert in Brabant zijn meer dan 1500 wietplanten gevonden. De politie heeft vijf mannen en een vrouw van Aziatische afkomst aangehouden. Onder wie de eigenaren van het restaurant. De politie kreeg een tip over drugsteelt in het restaurant. Maar toen agenten er gingen kijken zag alles er netjes uit. Pas later werd de wietkwekerij ontdekt.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 Er trekken nu tijdelijk wat opklaringen over het land. Maar die duren niet zo lang, want vanuit het westen nadert alweer een nieuw regengebied. Vanaf een uur of zeven begint het aan de Zeeuwse kust alweer te regenen. En vanavond trekt het regengebied verder in oostelijke richting. Vannacht regent het dus van tijd tot tijd. Het koelt af naar 14 tot 11 graden. Morgen vroeg kan het in het oosten nog wat regenen. In de rest van het land is het dan al droog. Wel is het op de meeste plaatsen bewolkt... Morgenmiddag klaart het vanuit het westen op en naarmate de middag vordert krijgt de zon meer kans. Het wordt morgen 15 tot 18 graden, nog altijd kouder dan gemiddeld. De wind is morgen matig tot vrij krachtig en waait uit het noordwesten. In het waddengebied de meeste wind, windkracht 5. En zondag passeert een zwak warmte, front het levert wat wolkenvelden op en in het noordoosten misschien nog wat regen. Maar later gaat de zon weer schijnen, Het wordt ook warmer, 18 tot 23 graden.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 Erwin de Hart, de verkeersinformatie. Voor de regio Zuid uh, is de zomervakantie begonnen vanmiddag. En daar staan nu, nu dan ook de meeste files. Toch uh, moet je niet spreken van een vakantieuittocht. Dat is een te groot woord. Maar er staan wel files hoor. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij het Europaplein 4 kilometer. 3 kilometer file op de A4 Antwerpen richting Bergen-op-Zoom. Tussen Zandvliet en het Marquisaat. Dat kwam dan weer door een ongeluk op de A58. Op de A16 Antwerpen richting Breda. Tussen Loenhout en het Galder 8 kilometer. Dat komt weer door een ander. Ongeluk, daar is de weg weer vrij. A28 Utrecht richting Amersfoort, heel ergens anders tussen Soesterberg en Leusden Zuid, file van 6 kilometer. En op de A58 Vlissingen richting Breda, daar gebeurde dus een ongeluk bij Berg op Zoom. Er staat nog een file tussen knop het Zoomland en Heerle van 3 kilometer, maar de weg is weer vrij.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 Kom 7 juli ook naar Noord-Citya's Kids. Net als het grote festival, mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas. Goed nieuws voor ondernemers. Want Sego verhoogt de internetsnelheid van Office Basis tot wel 150 MB. Zodat u nog sneller kunt werken. Bel gratis 0800 0620. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het is bijna zes minuten over half zes. De deelraad van Rotterdam-Feyenoord uh, heeft zich schuldig gemaakt aan machtsmisbruik en vriendjespolitiek. Dat zegt onderzoeksbureau Bing. De resultaten van het onderzoek werden zojuist in Rotterdam gepresenteerd. Daar is Matthijs Holtrop bij geweest. Matthijs, nou, dat, dat zijn nogal wat beschuldigingen. Uh, wat voor bewijs hebben ze daarvoor? Ze hebben onderzoek gedaan bijvoorbeeld naar accountantsverklaringen, maar ook interviews van deelraadsleden, eh, dagelijks bestuur van eh, van Feyenoord. Eh, Ze hebben andere organisaties, stichtingen bijvoorbeeld benaderd die subsidies hebben gekregen. En daaruit komt toch eh, een beeld naar voren dat het over het algemeen wel goed gaat, maar dat het toch een groot aantal incidenten is. Um, er is uiteindelijk gekozen voor acht dossiers die zijn bekeken. Dat wil zeggen acht gevallen. En bij zes van die dossiers uh, was al bekend dat daar gedoe over was. En dan heb ik bijvoorbeeld uh, het over dat een vrijwilligersprijs is uitgereikt aan een vereniging die niet eens deelnam aan die vrijwilligersprijs. En dat zou dan te maken hebben met een van de deelraadsleden die vroeger bestuurder was bij die uh, vrijwilligersorganisatie... En die op, uh, ja, op, op onbehoorlijke manieren ervoor heeft gezorgd dat zijn club die prijs heeft gewonnen. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld een moskee hier in de buurt waar al 25 jaar lang sprake is van een brandonveilige situatie. En waar maar niet wordt gehandhaafd. En uh, de commissie Bing zegt, ja, er is, lijkt toch sprake te zijn van een bepaald belang van iemand of van... Uh, misschien de hele deel gaat, maar wat dan is, het, dat weten we eigenlijk ook nog niet. In ieder geval is duidelijk dat er een aantal zaken niet helemaal op de goede manier verlopen. En dan zeg ik het op de meest vriendelijke manier. Maar over het algemeen verloopt het politieke proces ordentelijk, is de conclusie. Ja, en, en daar waar het misgaat, er werd van tevoren uh, vooral gesproken, waren er klachten over Turkse politici. Komt dat ook uit het rapport naar voren? Ding uh, zegt niet. Het zijn de Turken hier in de politiek die het verpesten, met zoveel woorden. Ze zeggen wel. Uh, wat we zien is dat één partij vaak terugkomt bij de incidenten die hier uh, gebeuren. Dat uh, is de PvdA. En als we het hebben nou de, over de deelraadsleden van de PvdA, dan ook één deelraadslid in het bijzonder. Het gaat dus om individuen die vaker terugkomen bij hetzelfde of bij een groot aantal incidenten. Um, en daarbij zeggen ze als we bijvoorbeeld die leden hè, van de PvdA niet meteen gelijk krijgen, dan trekken ze alles uit de kast. Uh, en dan wordt er genoemd... Bijvoorbeeld intimidatie, hè, oneigenlijke politieke druk. Dat kan je uitleggen als intimidatie of uh, zulke zware politieke druk... dat er op een ruwe manier uh, aan politiek wordt gedaan. En uh, de omgangsvormen zijn daarbij bedenkelijk. En, en wat gaat de deelraad, wat gaat de PvdA daaraan doen? Nou, die, die ga ik straks spreken. Die hebben al wel laten weten zeer geschrokken te zijn...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 Als je een huis wil kopen in de toekomst, dan moet je zelf geld inleggen, spaargeld. Dat is een van de adviezen van de commissie Structuur Nederlandse Banken. Een commissie geleid door de oud-topman van de Rabobank, Herman Wijvels. We hebben nu meegemaakt dat die hele hoge financieringen... tot um, uh, soms 120 procent van de waarde van een huis...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 Uh, Tim, vertel eens, hoe is dat in, in Duitsland geregeld nu? Nou, tot niet zo lang geleden moesten Duitsers zelfs uh, verplicht minimaal 20% inleggen om een hypotheek te krijgen, zeiden banken dat ze bij de financiering van een huis niet verder zouden gaan dan 80% van de huizenprijs. Nou, dat is de afgelopen jaren ietsje versoepeld. Uh, die 20% is geen keiharde ijs meer. Maar ja, in de praktijk houden de meeste banken er nog steeds aan vast. En veel Duitsers vinden dat ook helemaal niet zo erg. Duitsers zijn als het uh, op hypotheken aankomt, heel erg conservatief, eigenlijk, neem het liefst zo min mogelijk risico's. Ja, sparen dus eerst een groot deel eh, voordat ze besluiten om een huis te kopen. Ja, en hoe, hoe komt het dat de Duitsers daar wat conservatiever in zijn dan Nederlanders? Nou, Duitsers kijken anders naar uh, het kopen van een huis dan Nederlanders uh, dat doen. In Nederland uh, koop je toch vooral een huis als investering. Uh, je hoopt dat het binnen een aantal jaren meer waard wordt... en dan probeer je te verkopen uh, zodat je weer in een groter huis kan gaan wonen... met de winst die je maakt. Tenminste, zo was het natuurlijk een paar jaar geleden nog. Dat is uh, in de huidige crisis uh, een stuk moeilijker geworden. Maar in Duitsland is het veel gebruikelijker om een huis te kopen... en er dan ook de rest van je leven in te blijven wonen. Uh, je leeft echt toe naar het moment dat je je huis af hebt betaald... en schuldenvrij kan wonen. Dat is echt een... Uh, ja, dat daar zijn mensen trots op in Duitsland als ze dat bereiken. Dat je op je oude dag dan gratis in je eigen huis kan zitten. En nou, dat is natuurlijk een groot verschil met Nederland. En wat je daardoor merkt is dat je hier inderdaad ook veel minder speculatie hebt op de woningmarkt. En je hebt misschien ook wel minder mensen die een huis hebben. Want ik kan me voorstellen dat starters niet zomaar 20, 30.000 euro hebben. Of hoe duur het huis ook is. Nee, nee, klopt. En dat zie je ook wel als je naar de cijfers kijkt. Want de gemiddelde leeftijd waarop Duitsers uh, hun eerste huis kopen is uh, 34. Onder Nederlanders is dat uh, 30. Nou, dan zie je al uh, dat Duitsers toch veel meer tijd nemen voordat ze die stap uh, wagen. En dus inderdaad veel meer sparen. Maar aan de andere kant, het is hier ook heel uh, gebruikelijk om uh, lang in een huurhuis te wonen. Uh, in Nederland woont bijvoorbeeld 40% van de mensen in een huurhuis. In Duitsland is dat uh, bijna 60%. En hier in Berlijn is het zelfs helemaal afwijkend. Hier woont 85% van de mensen in een huurhuis. Nou, dat komt ook omdat het hebben van een eigen huis in Duitsland... veel minder wordt gestimuleerd uh, door de overheid met name... dan uh, dat het in Nederland het geval is. Want hier kennen ze bijvoorbeeld het begrip hypotheekrenteaftrek niet. Hier ja. uh, gaat het uh, komende verkiezingscampagne niet over het H-woord, zou ik maar zeggen. En, en betekent uh, dat dan ook dat de huizenprijzen in Duitsland lager zijn? Nou, dat ligt er een beetje aan waar je naar kijkt. Kijk, in de grote steden in Duitsland uh, liggen de prijzen ook behoorlijk hoog, hoor. Uh, als je kijkt naar Hamburg of München, dat zijn hele geliefde steden. En als je daar in het hippe centrum wil wonen, moet je ook gewoon uh, voor scheld meebrengen. Maar ja, zeker buiten de steden is Duitsland echt een stuk goedkoper. Daar is de prijs per vierkante meter ook een stuk lager dan in Nederland. En ja, kijk naar de cijfers. Uh, gemiddeld kost een huis in Nederland, uh, volgens het CBS althans, uh, 206.000 euro. En in Duitsland ja, zijn er geen exacte cijfers van. Maar nou ja, als je het zo gemiddeld uitrekent, kom je uit op 160.000, 170.000 euro. Dus over de hele linie bekeken is het wonen in Duitsland goedkoper. Maar ja, je moet dus wel een behoorlijke spaarrekening hebben om een huis te kunnen kopen. Goed, Tim de Wit, dank je wel. Vanuit Berlijn. Dan gaan wij door naar Parijs. Daar is iets heel anders aan de hand. Het is een van de bekendste zakenmannen, Bernard Tapie, die is aangeklaagd voor oplichting. Tapie had zeer goede banden met de vorige regering, Sarkozy. Hij werd maandag opgepakt. Frank Gronaut in Parijs. Uh, Frank, we, we hadden het er eerder al over deze week. Dat, dat heeft te maken met een enorme schadevergoeding... die hij had gekregen van uh, de regering Sarkozy. Of in ieder geval in de tijd van de regering Sarkozy. Ja, dat klopt inderdaad. Het is een zaak die al zo'n twintig jaar sleept eigenlijk. In begin jaren negentig moest Bernard Tapie de Zakenman... zijn bedrijf Adidas verkopen, omdat hij minister werd. Uh, en hij vond dat hij daar achteraf heel erg bij benadeeld was. Nou, er volgden jarenlange juridische procedures... of dat dan wel of, goed, wel of niet goed was gegaan, die verkoop van Adidas. Dat lukte maar niet, de partijen kwamen er niet uit. En uiteindelijk werd door alle partijen besloten... om een speciaal arbitragehof in het leven te roepen, buiten justitie om. Iedereen zou met dat vonnis instemmen. En dat speciale arbitragehof... Dat oordeelde vervolgens in 2007-2008 dat Bernard Tapie recht had op een schadevergoeding. En die schadevergoeding die bedroeg inderdaad ruim 400 miljoen euro in totaal. En de onderzoeksrechters vrezen nu dat er sprake is geweest van fraude van corruptie. En daarom is Bernard Tapie nu in staat van beschuldiging gesteld. Wegens oplichting in georganiseerd verband, zoals het officieel heet. En sleept hij Sarkozy daarin mee, denk je? Nou, vooralsnog niet, want Bernard Tapie heeft laten weten dat Sarkozy er destijds niks mee te maken had. Het probleem is alleen, Nicolas Sarkozy was destijds de rechtse president van Frankrijk. En ook goed bevriend met Bernard Tapie. Want Bernard Tapie had Sarkozy weer daarvoor gesteund bij zijn verkiezingscampagne in 2007. Dus de verdenking bestaat een beetje dat Sarkozy er misschien wel achter zit, achter het vonnis van het arbitragehof, om zijn oude vriend Tapie de te bevoordelen. Ja, en Er werd ook al eerder gesproken over Lagarde van, van het IMF. Nu eh, wordt zij nog genoemd, een andere namen? Ze is betrokken bij de zaak. Ze is ook al gehoord, natuurlijk, als officiële getuige in de zaak. Niet als verdachte, maar als getuige. Maar zij was destijds, Christine Lagarde, minister van Economische Zaken onder Nicolas Sarkozy. En het was Christine Lagarde die destijds instemde ook met het instellen van het arbitragehof. Dat was gek, want al haar topambtenadviezen topambtenaren, pardon, waren daartegen, adviseerden daartegen... en ze stemden ook in, Christine Lagarde, met het vonnis van die ruim 400 miljoen... en tekenden geen beroep aan, hoewel al haar topambtenaren zeiden... je moet in beroep gaan. Dus de vraag is vooral eigenlijk... waarom deed ze dat? Werd er toch een politiek spel destijds gespeeld? Christine Lagarde zegt zelf, ik ben onschuldig, ik heb alleen in belang gehandeld. Goed, in ieder geval Tapie aangeklaagd. Frank Renaud hoort u vanuit Parijs. Van Erwin Hart. Erwin, de verkeersinformatie. Ja, het uh, gaat de goede kant uit. Ik bedoel, minder file, steeds meer, nu 40 kilometer. De twee langste staan achtereenvolgens op de A16 Antwerpen richting Breda. Tussen Meer en Industrieterrein Hazeldonk. Vijf kilometer door een ongeluk daar. De weg is weer vrij. En op de A27 Utrecht richting Breda. Staat tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum ook vijf kilometer. Het NOS Radio 1 Journaal. Politieke Zaken. De bedoeling was dat wij Fred de Graaf zouden horen, de vertrokken uh, Eerste Kamervoorzitter. Ik praat erover met Joost Vullings. Joost, uh, Fred de Graaf is vertrokken, dat heeft de afgelopen weken natuurlijk allemaal gespeeld. Er zijn inmiddels vier kandidaten om hem op te volgen. Er is een, uh, een nieuw bijgekomen, Guusje Horst. dat is volgens mij ook wel de bekendste. Ja, dat is absoluut de, de bekendste voor, voor, voor het grote publiek, om het zo maar te zeggen. Er zijn drie andere kandidaten nog. Die namen waren eerder deze week uitgelekt. Dan gaat het om Ankie Broekers van de VVD. Hans Franke van het CDA. Die is nu tijdelijk de, de, de plaatsvervanger van Fred de Graaf. En Marijke Lindhorst ook van de Partij van de Arbeid. Dat zijn de drie andere kandidaten. Niet bekend, maar het zijn wel drie mensen... die alle drie al heel lang in de Senaat zitten. Dus wat dat betreft zijn ze wel, wel zeer ervaren. Ja, en de Graaf is een VVD'er. Zal de VVD, denk je, nog een kans krijgen deze ronde... Ja, dat, dat, is, dat is heel lastig sowieso, om in te schatten bij de Eerste Kamer... van wie is nu de favoriet. Dat probeer je dan op een middag als deze te achterhalen... en dan merk je dat de Eerste Kamerleden... toch een ander slagmens is dan de Tweede Kamerleden. Want? Ze, ze nemen niet direct de telefoon op. Ze ja, zijn uh, druk met ander werk. Druk met ander werk. Uh, ze hebben ook geen onderling smeggeroddelsacquie, uh, om het zo maar zo zeggen. Kijk, in de Tweede Kamer zitten die, die Kamerleden de hele dag op elkaar... en die denken dan, uh, voor wie ben jij? En wat gaan we doen als fractie bijvoorbeeld? Ja, dat, en dat die op... hebben ook eigenlijk allemaal woordvoerders, zo ongeveer? Ja, en dan, dan heeft men een gevoel wat dat het gaat worden. Worden. En uh, nou, nu zien ze elkaar dinsdag weer. Ze hebben elkaar afgelopen dinsdag gezien. Uh, moeilijk om te zeggen, maar ik heb al een paar mensen gesproken... en die zeggen van het zal waarschijnlijk meerdere stemrondes zijn... maar de ervaring van Guusje Terhorst uh, zal waarschijnlijk toch wel de doorslag gaan geven. Want gaat het om, om personen of om partijen in de Eerste Kamer? Wat, wat, wat is daar het belangrijkst? Uh, ja, eigenlijk om beide... Um, uh, het gaat natuurlijk altijd om, om wie je bent. Uh, bedoel, als je echt gewoon niet goed ligt bij de andere fracties, gewoon omdat, je, omdat ze je een beetje irritant vinden, of van ouwe oh, zeur, ja, dan, dan heb je een probleem. Partijpolitiek speelt ook altijd een rol, um, maar er wordt uh, omdat het om personen gaat, altijd uh, via briefjes gestemd. Dus je kan bij wijze van spreken in de fractie wel afspreken wij gaan met z'n allen op meneer Franken van het CDA stemmen. Maar als je zelf denkt, nou ik wil mevrouw Broekers hebben dan kan je natuurlijk ook nog stiekem uh, iets anders op een briefje invullen. Dus wat dat betreft... Want het is in principe een vrije kwestie, maar het wordt wel van tevoren in de fractie besproken? Meestal, meestal proberen fracties wel te zeggen van laten we met z'n allen op één persoon stemmen. Maar ja, als dat niet lukt dan uh, mag iedereen weten wat hij doet. En je kan natuurlijk ja zeggen en stiekem op iemand anders stemmen. Uh, zo werkt het natuurlijk ook. En uh, het is een vrije kwestie, dus ook je kandidaat stellen. Dus iedereen mag zich een kandidaat stellen. Bedoel, vaak probeert de fractie wel één kandidaat te regelen. Maar dan kan je gewoon tegenin gaan door toch een brief te sturen. Dus uh, ja, wat dat betreft is het helemaal vrij. Dan nog even terugkijken op deze week. Uh, premier Rutte, nu, nu in Brussel denk ik nog steeds. Oep, hoe gaat hij uh, het weekend in zeg? Ja, nou die heeft inderdaad wel een... een, een nou, niet een... dat hij ooit naar de buitenwereld gereinigd toe is, maar... Um... Ja, hij wordt wel door iedereen verlaten. Er is inderdaad niemand meer die zijn kabinet echt ondersteunt... en vooral het bezuinigingsbeleid steunt. Ja, wat dat betreft eh, zal hij ja, wel, denk ik, binnenskamers... wel wat gevloekt hebben deze week. Maar inderdaad, je zegt, het is een, het is een optimist. Het is dus ook iemand die, wat dat betreft, wel een echt liberaal... van ja, maar kan ik het veranderen dat die mensen allemaal tegen me zijn? Nee, nou ja dan trek ik gewoon mijn spijkerbroek aan, me gimpen, en dan gaat hij denk ik met zijn vrienden geld uitgeven in de Haagse horeca. Ja, want dat, economie, daar ja. wordt wel naar gevraagd, hè? in allerlei onderzoeken... ook hoeveel en Mark Rutte uitgeeft zelf. Ja, nou ja, dat het, het enige volgens mij waar die dan nog geld uitgeeft, dat moet toch de, de Haagse horeca zijn. Uh, ja. Dus ja, da, daar loopt het heel erg goed. En dan nog één of twee weken tot het reces? De Kamer draait nog één week, dus volgende week is de laatste week van de Kamer, maar het kabinet gaat traditiegetrouw altijd nog één week door, dus 12 juli is de laatste ministerraad en dan gaan ze een paar weken met vakantie, komen ze in augustus terug en dan moet die hele belangrijke begroting in elkaar worden gezet. Weet je. Dan en maar, gaan ze echt en maar ja. steun, zoeken ja. weer opnieuw. Joost Willink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 Thing you too, we gaan naar uh, Wimbledon. Mark Brasser, we spraken al eerder over de wedstrijd van Almagro tegen Janovic. Hoe staat het nu? Jerzy Janovic op een 2-0 voorsprong in sets, 7-6 in de eerste, 6-3 in de tweede. Voor de Paul, die goed speelt, een goed grasspelletje heeft, is een lange jongen. Uitstekende service en ik zei al eerder, hij is ontzettend handig. Strooit hem met de uh, dropshots, maar heeft het spel ook uh, heel erg goed door. En maakt het Almagro, die toch hoger staat op de wereldranglijst. Maar wat meer een gravelspeler is, uh, moeilijk. Uh, opvallende uitslag, toch wel Sergi Stakowski. De man die uh, woensdag de wereld nog verbaasde met een overwinning op Roger Fed. Nou, hij ligt er in de ronde daarna meteen uit. In de derde ronde verliest hij van de Oostenrijker Jurgen Meltzer. En David Ferrer staat te spelen tegen Bautista Agut, zijn landgenoot. En uh, hij heeft zojuist gewonnen. Dus Ferrer is het door naar de derde ronde, want dit was nog een partij uit de tweede ronde. Het NOS Radio N-journaal Media Overzicht. Marielle Hagman. De Amsterdamse wethouder André van Es hoopt dat de regering maandag bij de nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij formeel verontschuldigingen aanbiedt voor het Nederlandse aandeel in de slavenhandel en de slavernij. In het parool zegt ze van harte te hopen dat vicepremier Asscher... in ieder geval spijt betuigt, maar het liefst nog een stap verder gaat. Tien jaar geleden was er de spijtbetuiging... van de toenmalige minister van Bokstel eh, in Zuid-Afrika. Van S vond die spijtbetuiging nogal omvloerst... en bovendien ver weg in Durban. Volgens het parool is de kans klein dat het kabinet de herdenking... Eh, nu van 150 jaar afschaffing zal aangrijpen om excuses te maken. De geluiden uit Den Haag zijn eh, wat dat betreft weinig hoopvol. Een school in Tilburg heeft per vergissing een advertentie gezet voor leerlingen die zijn gezakt. De vakschool in Tilburg stuurde de verkeerde lijst met name door naar het Brabants Dagblad. De school spreekt van een administratieve fout. De school voor VMBO en MBO begrijpt dat de gezakte leerlingen balen hiervan, dat ze met name en toename in de krant staan. De vakschool belooft op morgen alsnog de namen van alle geslaagden in het Brabants Dagblad staan. De motorrace TT in Assen is trending topic op Twitter... en dat komt vooral doordat de politie nogal actief is op dit sociale medium. Zo zijn de agenten in Assen nogal trots op het aanhouden van een dief... die een mountainbike van de politie had gestolen. Volgens het Twitterbericht was er gelukkig een agent te paard in de buurt... en het politiepaard bleek sneller dan een fietsendief. Het Amerikaanse weekblad The New Yorker heeft snel ingespeeld... op de verbetering van de rechten van homo's die afgelopen week een feit werd. Op de voorkant van het blad zijn Bert en Ernie uit Sesamstraat afgebeeld... gearmd op de bank, kijkend naar de rechters van het Hoge Rechtshof... die dit mogelijk hebben gemaakt. De bedenker Jack Hunter gaf de foto de titel mee... Moment of Joy, een moment van geluk. Hunter vindt het ongelooflijk om te zien hoe de opvattingen... over gelijke rechten voor homo's gedurende zijn leven zijn veranderd. De krant The Washington Post noemt het een onvergetelijke foto die de vele uren televisie over de beraadslagingen van de rechters in één beeld samenvat. De BBC meldt dat de laatste fotograaf voor wie Marilyn Monroe heeft geposeerd, dat hij is overleden, de Amerikaan Bert Stern. Hij bracht in 1962 een aantal dagen door met haar in een chic hotel en maakte voor het blad Vogue weinig verhullende foto's. In een documentaire vorig jaar zegt Stern dat het echt niet zijn bedoeling was om naaktfotos van haar te maken, dat wilde. De Monroe zelf. I wasn't out to do nudes. I was out to do pictures, but I didn't know about clothes. I didn't see her in clothes. I saw her with jewelry or with something to cover a little bit. But it ended up to be more nude than I meant. En voor wie het was ontgaan, het is vandaag de eerste nationale Motherdag. NRC Handelsblad spreekt van massale animo. 50.000 kinderen hebben zich vandaag smerig mogen maken, want zo is het idee: kinderen zitten veel te lang achter beeldschermen en veel te, spelen veel te weinig buiten. Bij Kinderopvang Humanitas in Rotterdam was de aftrap van die eerste Nationale Modderdag. De ANP zet een filmpje op YouTube met een aantal tevreden deelnemers. Ik vindt echt leuk Een modder spelen, ja. op de glijbaan, modder gooien. Ja. Dit doen. mijn broek is vies. Broek is vies met modder. Tot zover het mediaoverzicht. We gaan richting het nieuws van 6 uur. Angsten. Psychoses. Depressies. Psychiaters stellen de diagnose. Schrijvers verhalen erover.